Is uw gast hier weer, de man in het zwart, met een nieuw gezellig verhaal om u een slaap te sussen, dat ik heb genoemd de zwarte mamba. En terwijl ik u de geschiedenis vertel van een bungalow in West-Afrika, van de brandende zon die van slange slangenogen doet schitteren, vertrouw ik erop dat wij onze belofte kunnen nakomen en u zullen doen huiveren. De geschiedenis begon zo eind 1943 in de bungalow van Bob en Margaret Douglas in Rhodesia. Maar om een of andere reden, en niemand begreep eigenlijk waarom, kwamen zij een paar jaar later naar Engeland terug. En hier komt u met ze in contact. Ze geven een avondje en een van de gasten, Mrs. Gwen Stevens, speelt piano. Pas op, Het valt, het valt. Margaret, wat is er met haar? Ik heb er valt. niks van. Ze zag iets vallen. Margaret, Margaret, kalm, mevrouwtje, kalm. Er is niks aan de hand. Nee, nee, kalm nou, maar. Het is natuurlijk, is natuurlijk, is er niets aan de hand. Ik, ik kan, speel alsjeblieft verder. Ik, het, het spijt me. Ik, ik wil die echt niet onderbreken, maar weet je, het, het, oh, zwart, zwart, zwart. Margaret, wat is er nog gebeurd? Ze is gevallen. Ja. Dat ja, dat er is niet ernstig. ze Z zijn. zal zo wel zo, zo, uh, zo. Zo, zo. bijkomen. Uh, Jim, ja, Jim om, om zeker te zijn, bel dokter Hunter hè, en vraag hem direct hier te willen komen. Ja, goed, en beste mensen, gaan jullie alsjeblieft allemaal even naar de eetkamer hiernaast. Dat lijkt me beter voor haar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Geloof ja. me, jullie hoeven je echt geen zorgen ja, te maken. Daar kunnen we niks voor nee. doen? Nee, nee dank je wel, dus nee Laat maar even met haar alleen. Zo. Margaret, het liefde. Rustig maar, vrouwtje, rustig maar. Je hoeft niet meer bang te zijn. Stal nou maar maar. Het is niet gevallen. Nee? Nee. Ze zijn niet meer hier, liefje. Ze zijn er niet meer. Ik begrijp nog steeds niet wat er gebeurd is. De warmte misschien. Nee. Ik geloof dat het door de muziek kwam. Maar Margaret heeft mij speciaal gevraagd om dat te spelen. Ze zei dat ze dat zo mooi vond. Juist omdat die muziek in verband stond met iets dat ze vroeger beleefd heeft. En daardoor kwam dat iets weer zo sterk in haar herinnering naar boven dat het er te veel werd. Bedoel je dat? Ja. Nee, nee, het lijkt mij waarschijnlijker dat het de warmte was. Ja. Voor ze flauw viel, hoorde ik haar duidelijk zeggen: zwart, zwart. Dat is toch wel eigenaardig? Ach, mensen zeggen vaak rare dingen als ze flauw vallen. Ik heb nog nooit iemand zo lijkwit zien worden. En haar ogen. Zag jij haar ogen? Ze keken doodlijk verschrikt. Ja, ze leek totaal van streek. Ik vond het erg flink van haar dat ze onder die omstandigheden... mij nog haar excuus wilde aanbieden omdat ze mij onderbroken had. Alsof mijn muziek zoiets belangrijks was. Oh, hoe is het nu met haar Jim? Ze is wel weer bij kennis, maar nog erg versuft. Dokter Hunter heeft haar iets gegeven. Is je moeder wel eens eerder flauwgevallen, Jim? Nou, niet dat ik weet, mrs Stevens... Maar ik heb haar de laatste tijd natuurlijk erg weinig meegemaakt. Omdat ik hier in Engeland op school zat en ik door de oorlog niet terug kon naar Rhodesië. Je moeder is daar erg ziek geweest, niet? Ja, maar dat is twee jaar geleden. Ze is nu weer helemaal beter. Dat moet toch wel erg voor je geweest zijn? Jij hier op school en je moeder ziek aan het andere eind van de wereld. Ja, dat wel. Maar aan het andere eind van de wereld. dat valt wel mee hoor. Rhodesië ligt zo'n. 5000 mijl hier vandaan. Je vliegt er in 72 uur naartoe. En toch zal je wel blij zijn dat je vader de farm weg gedaan heeft... en voorgoed teruggekomen is. Ja, natuurlijk is het wel fijn dat we nu weer bij elkaar zijn, maar... Maar? Ik begrijp niet dat er nog een maar is. Een huis in de eenzaamheid. Overal mijlen ver vandaan. Tenminste, naar hetgeen je moeder ervan verteld heeft. Ach, Jim bedoelt natuurlijk dat Engeland prachtig is... maar dat hij het vrije leventje in Rhodesië mist. Iedereen die daar geweest is wil weer terug. En voor iemand die daar geboren is, is daar zijn vaderland, niet Engeland... Ja, zo is het. het. Het is de vrijheid. Dat, dat mijlen en mijlen kunnen rijden zonder dat, je, zonder dat je iemand ziet. Ach, ik kan het niet goed uitleggen. Maar ik heb mijn vader laten beloven dat ik er na mijn studietijd weer naartoe mag. Maar als je het mij vraagt, zal geen enkele verstandige vrouw met je mee willen gaan. Waarom niet? Moeder ging toch ook naar Rhodesia om met vader te trouwen? Ik heb er genoeg gewaarschuwd om de jungle in te trekken. Oh, maar onze farm stond op een groot open terrein, niet in de jungle... Er was een paar hectare land bij. En moeder had het er best naar de zin. Ze had zich helemaal met haar nieuwe leven verzoend... en liet zich door niets van haar stuk brengen. <laughs> Zelfs niet toen ze mij eens voor het huis vond... en ik met de keuken voor ik een hadden doodstak. Net op de goede plaats, achter zijn kop. Nee, moeder was er altijd trots op... dat ze door niets uit haar evenwicht te brengen was. Gelooft u maar dat ze het heel erg vindt... dat ze dit avondje zo verknoeid heeft? Vind je niet dat ik nu wel eens even naar haar toe moet gaan... om te vragen hoe het met haar is... En, en, en misschien vindt je vader het wel beter dat we weggaan. Nee, meneer Stevens. Hij wil graag dat u hier wacht. Hij zei... Op, op! Hoe is het nu met haar? Voelt ze zich wat beter? Nou, het gaat wel weer. De dokter heeft dat op dat dief gelegd. Hij uh, blijft er even bij Ze hoopt dat, het, uh, dat jullie het er niet kwalijk nemen dat ze zo'n opschudding veroorzaakt heeft. Ach, natuurlijk niet. Het. idee. Dat, uh... Het spijt me echt dat mijn pianospel haar zo van streek heeft gemaakt. Oh, nee nee, nee, nee, nee. Dat moet je niet denken. Dat was het echt niet, hoor. Wat was het dan wel? Ik dacht ook dat het de muziek was. Onzin. Ik hou vol dat het in de kamer te warm was. Heeft ze gezegd wat er eigenlijk viel? Wat er viel? Ach, het is eigenlijk allemaal zo simpel. Tenminste, dat zou ik wel willen. Dus ze zag werkelijk iets vallen? Goed, ik uh, ik zal het jullie vertellen. Maar eerst heb ik behoefte om wat te drinken. Natuurlijk, ja, kerel. Neem een brandy. Dat zou je goed doen. Uh, zou, zou je eigenlijk niet liever willen dat we weggingen? En we zijn je maar tot last. Je wilt natuurlijk naar marker terug. Nee, nee, nee, nee, ik ga niet weg. Nee, ze is nu bij dokter Hunter in goede handen. Nee. Het, het spijt me, het heeft me nogal aangegrepen. Ik dacht dat we te boven waren. Dus het heeft toch iets met vroeger te maken. Ik dacht het wel. Ja, het heeft met vroeger te maken. En ik zal het jullie vertellen... ...voor je je vreemde dingen gaat voorstellen. Trouwens, we zijn toch met vrienden onder elkaar. Ja, dat zou ik ook zeggen. Allee, het blijft onder ons. Wacht, wil je even naar de zitkamer gaan... ...en dat beeldje van de piano halen, wil je? Ja, ga. Dat beeldje? Ja, het, het stond op de piano. Aan de kant. En toen jij die zware akkoorden aansloeg... schoven we door de trillingen steeds verder... Ik had er geen erg in voor het te laat was. Jullie moeten weten dat Margaret erg aan dat beeldje gehecht is. En toen ze zag wat er gebeurde, werd ze bang dat het vallen zou en toen gaf ze een gil. Dat was het. Maar je hebt nog niet verteld waarom. Hier is het, vader. Ja, dankjewel. Ja, dat was het. Kijk, Kijk dit is een voorstelling van. Lauke Woon, de man die, die door slangen omkneld wordt. Mm -hmm. Met zijn twee zoons is hij ten prooi aan de dood. Hij, hij worstelt om vrij te komen, om, om te ontsnappen, maar het lukt het niet. Kijk, één slang staat op het punt in zijn dijbeen te bijten... terwijl de anderen zich om zijn benen en om die van zijn zoons hebben gekonkeld. En zie, zie ik de wanhoop op dat gezicht. Ja, het is beklemmend. De doodsangst die het uitstraalt. Ja, net als bij Macbeth En bij mij. Bij jou ook? Maar jij bent er niet... niet. Niet nu? Ik bedoel, toen het gebeurde. Zeg, vind je het nou wel verstandig om dat ding te bewaren als het Margaret zo verstuur maakt? Ze wil niet dat ik het wegdoe. Ze zegt dat we er alles aan te danken hebben. En de doktoren zeiden dat ik er beter maar als in kon geven. Ah. Het is Italiaans, hè? Ja, ja. Tijdens een verlof was ik een paar dagen in Italië, toen zag ik het in een etalage. Het is een reproductie van een beroemd in het Vaticaan. Op de een of andere manier trof het me. Ik had nogal wat slangen gezien in Rodesië. Misschien was het de manier waarop de maker... de onweerstaanbare kracht van de ondieren heeft getroffen. Oh, uit, uit artistiek oogpunt is het prachtig. Hmm. Die, die spanning, de vitaliteit van de figuren... die uitgestoken handen die om hulp smeken... Het is een beeld van de mens die door blinde krachten van de natuur overheerst wordt. De vertwijfeling en de angst op het gelaat van de man... als de slang om het punt staat toe te bijten. Het is ongelooflijk boeiend. Ja, hoe dan ook, ik kocht het. En toen ik thuis kwam, ik was toen pas met Margaret verloofd... heb ik er wel eens mee geplaagd. Ik heb er wel eens gezegd wat er te wachten stond als ze met mij trouwde. Ja, omdat de eerste sieraad voor ons eigen huis hebben we wel veel plezier gehad. We wisten toen nog niet wat... Nou ja. Kort daarop zijn jullie getrouwd en naar de farm in Rhodesië gegaan. Ja. Ja, in het begin was het allemaal erg moeilijk, maar we waren er wel gelukkig. het was een enorme steun voor mij. Ze hielpen met alles wat er maar op de farm te doen was. Niks was er te veel. Kort en goed, de farm werd een succes en wij konden ons geluk niet op toen Jim geboren werd. In de loop van de jaren was ik erin geslaagd een behoorlijk spaarcentje weg te leggen voor de toekomst. Voor de opvoeding van de kinderen en zo. Want inmiddels was ook de kleine Mary geboren. Naar wat je vertelt, moeten jullie daar wel gelukkig geweest zijn. Wonen jullie in de farm zelf? Aanvankelijk wel, maar later heb ik een kleine bunker laten bouwen. Kijk, aan de wand hangt er een foto van. Ach, Jim. Haal nog eens even af als je wilt, hè. Ja. Oh, wat, wat enig. Kijk eens, glijden. Zelfs een tennisbaan. En die oprijlaan met al die bloeiende bomen. Ja, dat prachtig. Zijn de, ja, die jacarandebomen zijn dat. Ze hebben een uh, helderblauwe bloesems in november. Ja, en dat lijkt me een baranda. Uh, ja. ja, die loopt langs de voorzijde van de bungalow. Huh? En hier, die grote kamer in het midden, met die opperslaande deuren, ja? dat is de zitkamer. Uh -uh. Daar stond de piano van Margaret. Een babyvleugel, net zo een als ze nu hier heeft. En daar had ze een prachtig geborduurd Chinees zijde kleedje op liggen. En daarop stond. Dit beeldje. Ja. Het was een gezellige kamer. Het was fijn om na een, een dag van hard werk... te kunnen uitrusten. We leefden daar als in een paradijsje. En toen... toen gebeurde het. Wanneer was dat? November was het twee jaar geleden. 7 november 1943. Hoe zou ik dat ooit kunnen vergeten? Het was zo'n echte novemberdag. Een droge gelijkmatige hitte met een, met een warme wind die er altijd is van zonsopgang tot zonsondergang vlak voor de reërs doorkomen die dag moest ik naar de groom werken Margaret bleef thuis om toezicht te houden alleen in die omgeving was dat niet gevaarlijk nee nee nee bovendien was er altijd personeel op de farm maar dat was zeer betrouwbaar nou ik ging die ochtend direct na zonsopgang weg en smiddels om een uur of drie was ik weer terug Lang geslagen door de hitte en het stof. Ik zette de auto in een garage en ik liep naar de zitkamer. Ik hoorde Margaret al spelen. Via het opstap kwam ik op de veranda. Daar lag in haar bedje de kleine Mary rustig te slapen. Lieveling, blij dat je weer terug bent. Ja, ik ook. Het ziet er moe uit? Drukke dag gehad? Oeh, wat valt er mee? Het is meer uh, die hitte, hè? die afmat. En dan die lange rit heen en weer. Ik heb zin om wat te drinken. Zal ik deze Nee Nee, nee, nee, doe geen moeite. Ik heb meer trek in een borrel. Is er. Uh... Nog post van Jim uit Londen? Nee, we hebben vorige week pas een dikke brief van hem gehad. Ach ja, natuurlijk, dat is waar, ja, ja. Hm. Ah, dat smaakt. Je kil wordt schuurpapier van al dat stof. Ja, nog even bijkomen en dan ga ik eerst een bad nemen. Uh, kom je hier zitten? Nee, ik ga, ik ga liever hier bij het raam zitten. Dan kan ik gelijk een oogje op Meri houden. Ik heb er vanmiddag met veel moeite in slaap gekregen. En dat is zo grappig, Bob. Als haar bedje niet precies op de juiste plaats staat op de veranda, dan vertikt ze het om te gaan slapen. En dan moet ik nog verder spelen ook. Ik geloof werkelijk dat ze heel muzikaal is. Dat lijkt me toch nog wel te vroeg om dat nu al te constateren. Maar nou ja, wie weet. Nog iets bijzonders meegemaakt? Uh, nee. nee, eigenlijk niet. Op de terugweg ben ik nog even langs Jim Henderson gereden. Hij heeft immers een nieuwe plantmachine gekocht wil ik eens even gaan bekijken. En? Ja, prachtig ding natuurlijk. Maar ook kostbaar. Moet ik nog eens grondig over nadenken? Het zou je wel veel arbeid besparen? Dat wel. Zeg, Margaret. Zou jij morgen voor mij... Wat is er? Wat moet ik morgen voor je doen? Margaret. Blijf stilzitten. Doodstil. Wat is er, pop? Er komt een zwarte mamba door het raam naar binnen. Vlak achter je, halve meter van je hoofd. Blijf doodstil zitten. Dit is je enige kans, lieveling. En spreek fluisterend. Slangen reageren meer op trillingen. Zijn zwarte kop heen en weer. Zijn tong schiet in en uit. Vlak achter mijn hoofd. Ja, nou, als hij je doodstil houdt, zonder te trillen, zonder één spiertje te bewegen. Ziet hij je misschien niet? Op de armleuningen van je stoel. Pak ze stevig vast, maar heel, heel langzaam. Het zal je helpen om je te constateren, maar een zenuwen staan, beweeg je handen niet. Als. als ik hem maar kon zien. Dat zou me helpen. Hoe, hoe ziet hij eruit? Is hij groot? Noal. hoe je eruit ziet. Ik heb nog nooit een zwarte mamba goed gezien. Alleen één keer als een flits in het gras toen hij voorbij schoot. Ik denk dat hij een grote zwarte kop heeft die achter mij heen en veer zwaait. En een langkrachtige. Je ogen strak op een bepaald punt rusten. Het zal je helpen om stil te blijven zitten. Ik kijk. Ik kijk naar het beeldje van jouw koon op de piano. Zeg me, hoe ziet hij eruit? Hij heeft een, een platte kop, maar niet zo groot als jij je voorstelt. Ongeveer Ongeveer twintig centimeter lang. Een centimeter of tien breed. En zijn tong? Een. gevorkte tong. Die. die in en schiet? Ja. Ja. Een een kleine opening in zijn bek. tussen. tussen. Gevaarlijk. Lieveling, het is. nee, de nee, de... nee, nee. nee. dikker dan mijn pols, met een glanzend zwarte huid. Wat, wat, wat doet hij nu? Hij laat zijn kop zakken. Hij. Doe je ogen dicht. op de warrand ligt te slapen. Wat zou er van ze terechtkomen zonder ons? Het is nu of nooit, lieveling. Hij heeft je schouder bereikt. Zit stil. Kunnen we door blijven praten? Dat helpt me. Ja, kindje. Door je tanden. Niet je lippen beweren. Doe je ogen dicht. Dat is voor jou beter. Hij zou je oogleden kunnen zien trillen. Zeg me... of hij nog beweegt. Ik, ik voel alleen maar... een loodzwaar gewicht. Omdat hij zo langzaam vooruit gaat. Heel langzaam. Hij beweegt met een schokkende kruipbeweging. Zoals, zoals een rups zijn poten verzet... Nou is hij halverwege. Het midden van zijn lichaam rust op je schouder. Daarom voelt het zo zwaar. En zijn kop. Houd die in de hoogte. Steeds maar heen en weer zwaaiend. Nou, hij gaat... Hij, hij... Ja, hij gaat... Op de leuning van de bank naast je af. Nou, stopt hij... Kijk, zijn oog. Hoe, hoe zien die eruit, Bob? Zwart en zonder leden. Mag, mag ik nu naar hem kijken, Bob? Nee, nee, hou je ogen dicht en maak eens helemaal staan geen beweging. Margaret. Er huh? komt er nog een naar binnen. Over de vensterbank aan de andere kant van het raam. Die beweegt zich veel sneller. Dat zou dat wijfje wel zijn. Wat, wat doen ze nu, Pop? Die tweede komt over de vensterbank, recht op de armleuning af. En, en de mijne? Is op de grond, vlak voor je. Doe nu je ogen open, liefste. Heel langzaam. Doe ze open en richt ze op die van de slang. Die andere is nou vlak voor mij. Die zal ik trachten te fixeren. Hou hem strak vast met je ogen, Margaret. En probeer niet te knipperen. Maar de spanning werd langzamerhand te groot voor haar. In het flits had ik even haar gezicht gezien. Het was als een dodenmasker. Lijkwit met grote transpiratiedruppels. De slagader in haar nek klopte in een razend tempo, maar ze bleef godzijdank doodstil zitten. Ik moest mijn ogen op die tweede slang gericht houden. Ze hadden zich nu allebei opgericht. Hun kop was ongeveer een meter van de grond af. De een wendde zich tot mij en de andere naar Margaret. En zo begonnen ze hun dans macabre, heen en weer zwaaiend, met hun onbewegelijke zwarte ogen. Geen moment van ons af. Je hoorde een zwak geritsel... als hun huid over de parketvloer kraste. Terwijl ze hun evenwicht bewaarde... door twee derde van hun lichaam op de grond te houden. Ze kwamen dichter... en dichterbij. En dan gingen ze langzaam weer terug. Dan weer vooruit... tot op een halve meter van onze borst. Terwijl wij ze wanhopig met onze ogen vasthielden. Die mamba's moeten geweten hebben dat wij van vlees en bloed waren... door het knipperen van onze oogleden. Want hoe stil wij ook zaten... die beweging hadden we niet in de hand. En dat moeten ze gezien hebben. En ze hielden niet op. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Daar zaten we. Doodstil. We konden niets meer zeggen. Al onze gedachten, al onze energie... geconcentreerd op het fixeren van die duivelse onbewegelijke ogen. Duivels, ja want ze schenen daar een hels genoegen in te vinden ons te kwellen... voor ze hun dodelijke beet toebrachten. Waarom sloegen ze niet toe? Waarom niet? Gewoonlijk valt een mamba een mens op het eerste gezicht aan... bliksemsnel tot handelde gebracht door zijn bewegingen. Maar wij zaten doodstil. Onbewegelijk. Behalve onze oogleden. Want het zweet liep in onze ogen... zodat we steeds moesten knipperen. Maar we probeerden elke zenuw, elke spier in bedwang te houden, stil te zitten. En dat verbaasde ze waarschijnlijk. De ene minuut na het ander verliep. Ik begon te tellen, maar ik raakte al gauw de tel kwijt. En dan zaten we, met de zwarte dood voor de ogen, terwijl de mamba's nu eens vooruit, dan weer achteruit dansten. Ze zwaaiden heen en weer met hun kop en keek ons met hun zwarte kraalogen onafgebroken aan. Hun gespleten tongen schoten in en uit tussen de giftanden. En toen, plotseling, klonk er een geluidje rechts van mij. Een klein hagedis viel van het plafond op de gladde deksel van de piano. Allebei de slangen draaiden hun kop ernaartoe... en een vloog als een straalolie achter de piano en de andere daarvoor. Allebei staken ze hun vierkante koppen over de bovenkant van de piano heen. De hagedis was geluidloos verdwenen... maar de mamba achter de piano vloog omhoog en gleed langzaam over de deksel... om een onderzoek in te stellen. Hij schoof verder en verder naar de rand... tot zijn lichaam op het Chinese kleedje lag. Hij lag nu voor de helft op de piano... maar nog steeds ging hij verder in de richting van de toetsen... en het kleedje schoof mee. Het gleed over de gladde oppervlakte... met het beeldje van Laoko er nog op. Het schoof steeds meer naar voren. De slang... Het kleedje en het beeldje bewogen zich alle drie heel, heel langzaam. Centimeter voor centimeter naar de toetsen. En nu was het beeldje op de klep van de piano. Maar het kwam steeds dichter naar de rand. Nog dichter. En nog dichter. En plotseling viel het op de toetsen. Als een zweepslag viel de slang erop aan. De aangeslagen snaren veroorzaakten een macaber geluid... De mamba liet een spoor van wit waterdachtig gif op de zwarte toets achter. En toen verdwenen ze allebei bliksemsnel door de open deur naar de veranda. Margaret viel bewusteloos uit haar stoel. Ik nam een sprong naar het wapenrek. Ik greep een jachtgeweer en ik rende naar buiten. Daar vlogen de mamba's over de tennisbaan. Ik vuurde, twee snelle schoten. Doodelijk in de kop getroffen maakten de mamba's fantastische bewegingen. Mary lag in haar bekje te huilen, maar ik rende terug naar Margaret. Ze lag nog net... Zoals ik haar had verlaten, doodsbleek. En nu bewogen ze haar oogleden niet. Ik knielde neer, ik nam haar in mijn armen en ik luisterde aan haar lippen. Ze haalde adem. En langzaam kwam er weer wat kleur op haar gezicht. Ze deed haar ogen open en begon te mompelen. Eerst kon ik niets verstaan. Maar toen begon ze wat duidelijker te brengen. Wat doet hij nu, Bob? Zeg hem wat hij doet. Ik, ik kan hem niet zien. Hij is dood, lieveling. Ze zijn allebei dood. Ik heb ze doodgeschoten. Dood? Maar ik, ik dacht... Het is nu allemaal voorbij, liefste. We zijn gered. Gered? Goed, oh, Bob. Mankeer je helemaal niets? Nee, lieveling. Kom. Ik zal je op de bank leggen. En dan zal ik de dokter waarschuwen. Maar maak je niet ongerust. Alles is weer in orde. Oh, Mary huilt. Ik, ik moet naar haar toe. Help me opstaan, Bob. Mary mankeert niet. Wacht maar, wacht maar. Ik zal gaan. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik moet naar haar toe. Toe, help me, Bob. Help me toch. Ik, ik kan Zo. niet alleen... Zo, op mij. Ja. Hm? Zo beter. Hm. Heel langzaam maar. We hebben geen haast. Uh. Mary is alleen maar geschrokken van het schieten. Gaat het weer? Ja, ja. Och, alleen mijn benen. Oh, mijn hoofd. Zo raar. Oh, Bob, ik, ik kan niet meer. Laat me gaan zitten. Hier, in deze stoel dan, hè? Zo, zo beter? Ja. Och, maar, maar Mary... Oh. oh, Bob, Bob het beeldje. Het beeldje, daar op de grond. Het... Het is niet gebroken. Nee, nee, kijk er niet naar, lieveling. Doe je ogen dicht. Ik ga Mary halen. Dan zal ik dat ding weggooien. Nee, nee, nee, nee, niet weggooien. Niet weggooien. Ik wil het hebben. En ik doe mijn ogen niet dicht. Nooit meer. Ik doe mijn ogen nooit meer dicht. Geef me het beeldje, Bob. Mijn lieve beeldje. Ik wil mijn beeldje. Ja, wat... Wat moest ik doen? De doktoren zeiden, neem hem mee naar een andere omgeving, ander gezelschap. Misschien dat ze dan op een goede dag het beeldje zelf al weggooit. De doktoren wilden niet dat ik dat deed. Ze zeiden dat ik het daardoor voor haar erger zou maken. Maar als ze het zelf zou wegdoen, dan betekende dat dat ze weer genezen was. Maar goed, we verlieten de farm en we kwamen hier weer terug. Dat betekende wel een grote strop, maar dat vond ik niet zo belangrijk. Ik dacht alleen maar aan Margaret... Sinds we hier terug zijn, is ze wel vooruit gegaan. Ik dacht zelfs dat ze praktisch genezen was. En ik begon weer te hopen, te, te hopen dat ze dat beeldje eindelijk weg zou gooien. Maar nou is het vanavond weer opnieuw begonnen. Erger dan ooit. En dat alleen maar omdat een beeldje bijna viel. Je begrijpt nou toch wel, Gwen, dat het niet door jouw spel kwam. Maar wie had nou verwacht dat door die, door die trillingen... Die, die, die trillingen... Die... Bob, kerel, ik, ik vind het heel erg. Ik kan er niet aan gedaan worden. Ja, maar vader, het was toch alleen maar een ongelukje van vanavond? Moeder zal zich er heus wel weer overheen zetten. Ja, natuurlijk, jongen, natuurlijk, dat zelfs ook wel. Als ze alleen maar dat verrekte ding wilde weggooien... ...konden we weer terug, terug naar de farm. Want dat wachten, dat, dat wachten die, die, die, die onzekerheid, die kan ik niet verdragen. Het is moeilijk om hier iets over te zeggen. Maar ik geloof toch, Bob... dat na alles wat je hebt meegemaakt... je nu toch niet moet toegeven aan de situatie. Maar ja, ik begrijp is volkomen beeldtje, dat... Het is Bob. Wat, wat, wat heb je ermee gedaan? Het staat niet meer op de piano. Ik kan het nergens vinden. O, als het toch gevallen is. Als, als ik hem maar kon zien... Je, je, je moet me vertellen wat hij doet. Ik, ik heb nog nooit een zwarte mamba gezien... Precies achter me, zeg je. En, uh, hij zwaait zijn zwarte kop heen en weer. Ik, ja, ik, ik zal stil blijven zitten. Ik, ik beloof je dat ik doodstil blijf zitten. Maar vertel me wat hij doet. Ik, ik, ik kan hem niet zien. Het beeldje is er niet. Bob, het is gevallen. Ik, ik, ik moet het weer zien te vinden. Het stond op de piano. Da daarnet zag ik het nog en nu... Oh, Bob, ik, ik kan niet. Ik kan niet. Ik... Hier, hier is het, Margaret. Hier, kijk, het is niet gebroken... Het is niet gevallen. Oh, God dank. Dan, dan zijn we gered. Mijn beeldje. Geef het me, Bob. Mijn beeldje. Je, je wilt niet het soms kwaad doen, hè? Margaret. Laat maar, is Zo wel weer in orde. In, in orde? <laughs> Natuurlijk ben ik in orde. Waarom Va zijn jullie allemaal hier? J jullie moeten weer naar de zitkamer gaan. <laughs> oh, je... Je, je moet me echt niet meer alleen met, met dokter Hunter laten, Bob. Zo'n vreemde man. Ik, ik moest op de bank blijven liggen. Ik mocht de kamer niet verlaten. Stel, stel je voor, in mijn eigen huis. Waar is dokter Hunter nu? Hij moest dringend bellen, zei hij. Toen, to, toen ben ik gauw hier naartoe gekomen. Wat een gekke avond. Vinden jullie niet? Ik vind het erg jammer speelt speelde net zo prachtig. Kom, la la laten we weer naar de zitkamer gaan. Dan zal ik voor jullie spelen. Ja, liefje. Ja, we komen. Ga jij maar vast. Bob, is het niet beter als we nu maar weggaan? Nee, nee, nee. Liever niet. Doe wat ze zegt. Probeer net te doen alsof er niets gebeurd is. Ben je er al nou wel zeker van ja. dat we daar goed aan Ja, ja. Doe nog maar wat ze vraagt. Komen jullie nou? Ja, liefje. We komen. Kijk, ik, ik, ik heb het beeldje weer, dokter. Ik zei toch dat ik wist waar het was... Ah, zijn jullie daar? Ga maar we weer zitten. Zal ik voor jullie spelen. Maar eerst moet ik het beeldje weer op de piano zetten. Zo, in het midden, dat het niet kan vallen. J J jullie moeten weten, Bob heeft het vlak voor ons trouwen gekocht. Het was het eerste sieraad voor ons eigen huis. Grappig, hè? Laoco in de macht van de slangen. Richten jullie je ogen erop. Zal je helpen om, om stil te zitten. Doodstil. Terwijl ik voor jullie speel. Niet, niet bewegen, niet bewegen. Het, het is jullie enige kans. Kijken jullie allemaal naar het beeldje? Ja, Margaret. We kijken. Jij ook, Gwen? Ja. En jij, Gladys? kijk jij ook? Ja, Margaret. Guarande in haar bedje. Typisch, hè? Ze wil niet slapen als ik niet voor de speel. Oh, ze zal net als ik ook wel muzikaal zijn. Ja, natuurlijk speelt niet zo goed als jij, Kwem. Ik wou dat het zo was. Hij speelt zo prachtig. Wat zeg je, Bob? Ik, ik versta je niet, Bob. Ik zei niets, lieveling. vertellen wat hij nu doet als, als ik hem maar kon zien ik kijk strak naar het beeldje het beeldje op de piano mijn beeldje oh. laat me nou toch naar hem kijken Bob hij verplettert me ah, ik, ik kan het niet langer uit ja, is zo zwaar, zo koud. Zwarte kop. De uitschiet in de tong. zijn oog. Zwart. Zonder leden. Ze staren me aan. Nee. Hij is een en al oog. Oog. In een groot zwart lichaam. Nee. Hij beweegt. Ik kom dichterbij. Steeds dichterbij. Slang en kleedje, slang en kleedje, oh, oh mijn beeldje. Pas op, pas op, het valt. Het valt. Zwart. Zord. Zo. Vrienden, ik hoop dat u van dit knusse verhaaltje hebt genoten en dat u het niet eens bent met al die domme mensen die een afkeer hebben van dat, voor hun beruchte reptiel, de zwarte mamba. Volgende keer zal ik u weer een ander boeiend verhaal vertellen. Niet over slangen, maar... Nou ja, luistert u maar. Dus, tot wederhoor, vrienden. Uw gastheer, de man in het zwart. Wenst u allen een aangename nachtrust?